9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uit het oosten van India komen de eerste berichten over slachtoffers van de orkaan Velin. Een onbekend aantal mensen raakte bedolven toen hun huis instortte. Anderen kwamen om door ontwortelde bomen. Voor de kust van de deelstaat Orissa, waar de storm aan land kwam, worden zeker 18 vissers vermist. Veiligheidsdiensten verwachten dat pas bij het aanbreken van de nieuwe dag duidelijk wordt hoeveel slachtoffers de orkaan heeft geëist. De Middellandse Zee begint steeds meer op een begraafplaats te lijken. Dat zegt de premier van Malta. Gisteren verdronken opnieuw tientallen bootvluchtelingen... die vanuit Afrika probeerden over te varen. Ze waren op weg naar het Italiaanse eilandje Lampedusa... ongeveer 150 kilometer ten westen van Malta. De premier vraagt zich af hoeveel mensen er nog moeten verdrinken... voordat er iets aan wordt gedaan. Met zijn oproep sluit hij zich aan bij zijn Italiaanse collega Letta... die wil dat de kwestie wordt besproken door de Europese Commissie. Aan de Noord-Hollandse kust hebben 400 ruiters met Friese paarden een recordpoging gedaan. Ze maakten een strandwandeling van Julianendorp naar Sint Maarten en weer terug. Er werd streng op toegezien dat er alleen volbloed Friese paarden meededen. Het beeldmateriaal is naar de jury van het Guinness Book of World Records gestuurd. Die zal bekijken of de strandwandeling met 400 paarden in het boek kan worden opgenomen. Bij een schaatswedstrijd in Deventer is schaatser Aaron Romein gewond geraakt. Tijdens een rit tegen Mark Tuitert op de 500 meter ging hij onderuit. Daarbij kwam een van zijn ijzers in zijn onderbeen terecht. Romein bloedde zo hevig dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Het ongeluk gebeurde bij de strijd om de Cup, die de start van het schaatsseizoen inluidt. Door de val van Aaron Romein werd de wedstrijd enige tijd stilgelegd. Het weer, de regen breidt zich uit naar het zuiden van het land. Ook vannacht is het regenachtig, minimaal rond 8 graden. Morgen vooral in het westen een natte dag, plaatselijk kan veel regen vallen. In de oostelijke helft droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS journaal. De Toyota Auris TS heeft een netto bijtelling van maar 123 euro per maand en voor maar 9 euro extra is de Auris TS er als hybrid lease uitvoering.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 Nogmaals, goedenavond. Laten we even een rondje langs de velden en de hallen maken. We beginnen in Groningen bij Groningen en Bos Leon Kersten. Het is toch wel leuk dat Groningen teruggekomen is in de wedstrijd. Het lukt ze vooralsnog niet om op voorsprong te komen. 51-54. Nu waren ze dichtbij en nu wordt het 51-59 voor Den Bos. Het is een heerlijk gevecht geworden. Af en toe een tikje over de grens, maar de scheidsrechters kunnen het best handelen. Het wordt nog een leuke laatste twee minuten van deze wedstrijd. Gewoon hier in Den Bos, 51-59. Het marathon schaatsen in Amsterdam, Sebastian Timmerman. 33 ronden nog en twee koplopers op dit moment. De Fransman Alexis Conté is weggesprongen samen met Johan Knol... die de strakjes al een keertje het alleen probeerde. Nu dus in het gezelschap van Conté. En in het peloton is het nu de ploeg van Van Werven die het moet gaan dichtrijden. Zij hebben ook een goede sprinter in de persoon van Gary Hekman. Vier man van die ploeg op kop. Maar de twee genoemde, de twee koplopers Knol en Conté hebben toch een halve baan voorsprong 200 meter dus met nog 32 ronden te rijden. Taurus tegen Zaanstad. Het was 2-0 in sets. Arman Afsaroglou. Dat is het nog steeds. Derde set, 12-12 de stand. Zaanstad probeert zich terug te knokken in deze wedstrijd. Goed is het nog steeds niet aan beide kanten, niet trouwens. Maar wel 12-12 dus in die derde set. Taurus zal het snel willen afmaken. Maar ik denk dat deze wedstrijd nog niet helemaal gespeeld is. Want Zaanstad kan die derde set zomaar naar zich toetrekken. Het staat nu nog 12-12 in die derde set. Taurus leidt met twee sets tegen 0 op de zaterdagavond hebben we altijd een late wedstrijd in de Eredivisie Voetbal. Nou ja, dat hebben we nu met handbal gedaan. Zwift Aalsmeer, het is een beetje laat geworden, Richard van de Maanden. Ja, ze hebben keurig even gewacht tot het echt laat werd. 9 uur aanvang van deze wedstrijd tussen de nummer 3 en de nummer 4. Zwift uit Arnhem en daar wordt ook gespeeld tegen Aalsmeer. kwartier later dan gepland had allemaal te maken met de wedstrijd hiervoor. Die flink uitliep. Spelers hebben een half uur nodig om warm te worden. En de scheidsrechters Bakema en Smit wilden daar niet aan tornen. Vandaar dat we pas nu zijn begonnen. Aalsmeer is de beste ploeg in de beginfase en leidt na ruim 5 minuten inmiddels met 2 tegen 0. To our room He'd be the voice of him. He said that we would thank him. It's so bizarre Level 42, running in the family. Laten we eens kijken hoe het in de slotfase bij het basketbal gaat. Uh, Leon Kersten. Ik kan het uitspreken. Ali Farokmanesh. Farokmanesh, ik heb er even op moeten oefenen. Een uh, halve Iraniër, halve Amerikaan. Hij schiet de drie punten raak net voordat je naar me toe kwam, Ronald. En dat betekende einde wedstrijd. 52-61 werd 52-64. de verdediger de druk direct daarna van de Bos. Is een uh, makkelijke basket voor de Bos. En met nog 30 seconden te spelen is het 52-66. Groningen kwam dus heel dichtbij tot 51. 51 54 Hadden ook de mogelijkheid om nog dichterbij te komen. Maar ja, bos eh, dat 2,5 kwart... Nou, heel aardig stond te verdedigen. Ik vond het nog steeds niet goed. Maar heel aardig. Hij eh, eh, pakte zich verdedigend in, in de laatste paar minuten van deze wedstrijd. Want het was met nog 5 minuten te spelen. 51-54. Ja, en dan zijn we nu bijna 5 minuten verder. Heeft Groningen 1 punt gemaakt. Eh, het was een inzinketje, Een flinke ook. Want als je een voorsprong van 21 punten weggeeft... Ja, 18 punten snoepte Groningen ervan af. Maar ja... Zeker in het begin van het seizoen kan dat gebeuren. Ploegen zijn nog niet stabiel. Zijn nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Maar ja, al met al kan je uh, maar in die concluderen dat Dan hier wel de terechte winnaar is. Want ja, ze hebben over het grootste gedeelte van de wedstrijd in ieder geval het best verdedigd. En die Farouk Maanhez, dat is nog een aardig ja, verhaaltje. Uh, Sports Illustrated, dat ken je wel. Dat sportblad in Amerika. Mm -hmm. Hij heeft de voorpagina gesierd. Toen hij nog op school zat voor uh, Northern Iowa. Zo'n heel klein schooltje. Toen met zijn kleine schooltjes schoot hij in de buzzer de uh, beslissende driepunten raak tegen de universiteit. ...van Las Vegas. Dat was toen kampioenskandidaat nummer 1. Echt zo'n zo, zo driepunter in de buzzer. En ja, in Amerika ben je dan de man. En zijn foto, Ali Farouk stond op de voorpagina van Sports Illustrated. Ja, dat is dan het eerste wat je van de beste man ziet als je hem gaat uh, zoeken op internet. En dat is toch leuk dat zo'n jongen dan uh, uiteindelijk in Nederland terechtkomt. Het geeft een beetje aan, wel, de verhoudingen in Europa, hoor. Want de Amerikanen waren altijd heel slecht, in, of nou ja altijd, de laatste 10, 15 jaar heel slecht in Nederland. Maar ja, het geld in Nederland is er in ieder geval. Geld in andere landen... Uh wordt vaak niet uitgekeerd in Griekenland. Eh, moeilijk, moeilijk. Italië, moeilijk, moeilijk. Eh, de lagere landen als eh, lagere divisies in Portugal eh, ook moeilijk, moeilijk. En dan kiezen die Amerikanen de iets betere Amerikanen toch sneller voor Nederland. Ja, omdat wij in ieder geval het geld keurig overmaken op de bankrekening. En nou, Dat is over de hele competitie wel een beetje het geval. Dus ja, dat is toch wel aardig om te zien dat het niveau in de Nederlandse eredivisie wel wat toeneemt. Gelukkig eh, mogen er maar vier Amerikanen per ploeg spelen. Dan zien we dus ook veel Nederlanders, wat weer goed is voor het Nederlands team. Dus we Voorzichtig concludeer ik nu dat het dieptepunt wel achter de rug is. Maar ja, dat moeten we eerst nog maar zien. Den Bosch gaat deze wedstrijd nu winnen. Want inmiddels is de score nog opgelopen. Want het was net 52-66. Dat is 68. Groningen mist wat vrije worpen. En dan is het toch 16 punten verschil. En dat is denk ik wel een aardige afspiegeling toch van deze wedstrijd. Den Bosch is koploper in de eredivisie. Groningen leidt de tweede nederlaag op rij. Want ze verloren vorige week in Leiden. Nu dan tegen Den Bosch. Nou, dat zijn de, de top 3 van dit seizoen. Onderling zullen ze uit gaan maken wie de kampioen wordt. Op dit moment zeg ik Den Bosch maar eh, ja, twee wedstrijden gespeeld. Het seizoen 34, is nog lang. Te gaan. <laughs> nog 34 te gaan zelfs. <laughs> Oké, okay, bedankt Leon. We gaan uh, Marathons gaan. Hoeveel staat er op het uh, rondebord nog, uh, Sebastian Timmerman? Nog 19, dus de finale van deze wedstrijd is aanstaande. En er was net een hele leuke groep weg... met twee van de snelste sprinters uit het peloton daarbij. Gary Hekman en Arjan Stroetega. Die groep wordt op dit moment weer teruggepakt door het peloton. Verbaas me toch soms wel eens een beetje, want dan zijn er ploegen bij. Die hebben toch ook rennen, rijders mee. Renners wilde ik zeggen, maar het wielenseizoen zit erop voor mij. Rijders mee, maar dan toch rijden ze het gat weer dicht. Dat is een beetje ook het beeld van de hele wedstrijd... dat ze elkaar geen ruimte geven in, het eerste, in deze eerste wedstrijd wedstrijd van het seizoen. Nu Jorrit Bergsma aan de leiding. Die herkennen we altijd makkelijk. Oh, grote valpartij in het peloton. Waar twee rijders de boarding in kletsen. dat pak voor hun twee. Maar in ieder geval staan ze weer allebei op. Tenminste, één van de twee staat al snel weer op. En die andere rijder, die heeft wel even wat pijn aan zijn linkerbeen. Maar zo uh, te zien valt dat ook wel aardig mee. Betekent in ieder geval eventjes dat er even in het peloton alert moest worden gereageerd. Ja, één van die twee rijders kan vanaf deze positie niet zien uh, wie dat is, want ik zie zijn beennummer niet. Maar er wordt wel gefloten nu op dit moment door de scheidsrechter, betekent dat met 17 ronden voor uh, het einde van deze eerste wedstrijd, dat uh, de wedstrijd even geneutraliseerd wordt, dat de wedstrijd wordt stilgelegd, maar uh, de rijder die nog eventjes een tijdje bleef zitten op het ijs, die staat inmiddels ook weer gelukkig en die schaats nu zelf naar de zijkant toe van de baan. Dat betekent dus uh, dat uh, deze valpartij uh, uh, niet uh, voor Gewonden zorgt in de slotfase van deze eerste marathon van het seizoen. Het rondebord staat nog op 17. De wedstrijd was dus even geneutraliseerd. Peloton was toch bij één weer, want de koplopers die er waren, werden teruggepakt. En dan zal de scheidsrechter dadelijk opnieuw op zijn fluitje gaan blazen en dan wordt de wedstrijd weer hervat. Er wordt dus nu even gekeken in dat peloton en de posities worden weer opnieuw ingenomen. 17 ronden nog te rijden hier in Amsterdam. Eens kijken hoe wij het, hoeveel het bij Zwift als meer is. Richard van Maden. Alsmeer leidt met 5-1 na 11 minuten ruim hier in Sporthal Elderveld. In Arnhem de thuisploeg dus nog niet in grootste doen in de beginfase van deze wedstrijd. Het gerenommeerde Alsmeer natuurlijk. Zevenvoudig kampioen van Nederland tegenover Zwift. Nog nooit een hoofdprijs. Stefanovic nu voor Alsmeer in het wit-zwart zoals altijd. Goed paasje op de cirkel. En daar staat hij dan helemaal vrij. Nieuwe speler bij Alsmeer Beng Hazem. En hij scoort en laat de keeper van Zwift kansloos en stoos. Zaten al 6 tegen 1. In het voordeel dus van Aalsmeer. Swift is tot nu toe de verrassing van dit seizoen. Vorige week zelfs nog bovenaan in de eredivisie. Vorige week werd verloren van ENO en vandaar dat Swift nu is teruggevallen naar de derde plaats. Evenveel punten als, als, als meer Ook drie verliespunten. Verder was er voor Swift nog een gelijkspel tegen Bevo in Panningen En dat is toch knap voor een club waar nauwelijks middelen zijn, nauwelijks geld. De club zit eerder flink in de schulden. Niet eens een spelersbus om af te reizen naar uitwedstrijden. Dat zegt toch eigenlijk wel genoeg. Ik sprak voor deze wedstrijd een bestuurslid. En dat zei, het is een godswonder eigenlijk dat we in de eredivisie spelen. Hoe anders is dat bij Aalsmeer dat al zoveel prijzen won dit seizoen. Maar in het begin dus van dit seizoen gelijk opgaat met Zwift. Dat het dus moet hebben van veel spelers uit de eigen opleiding... Vorig seizoen speelde hier nog bij Zwift Dario Polman. Dat was met afstand de beste speler van Zwift. Die is vertrokken naar Bevo. Maar ook zonder hem loopt het dus eigenlijk heel goed zo in het begin van dit seizoen. We zijn bezig. 12 minuten en als meer staat voor met 6-1. Aanval nu van Zwift voor ongeveer 300, 400 toeschouwers misschien hier in Arnhem. Beginfase dus duidelijk in het voordeel van de ploeg van René Romein. Hoe werkt dat neutraliseren van de koers bij het schaatsen, Sebastian? Ja, dat doen ze op het moment dat het erop lijkt... dat de EHBO eventjes het ijs op moet om een rijder te verzorgen. bleek uiteindelijk niet het geval. Hoefde niet, Robert van Dalen was het trouwens... die eventjes op het ijs bleef zitten na die valpartij... waar ook Sander Stuut bij betrokken was. Rijder uit Den Haag, aanvallend ingestelde rijder. Maar vandaag hebben we hem op die valpartij na verder nog niet gezien. Daardoor werd de wedstrijd even stilgelegd. Die twee rijders die konden weer verder... hebben ook hun positie in het peloton weer in mogen nemen. En zojuist heeft de bel weer geklonken, betekent... Dat de wedstrijd is hervat. Dan krijgen we een soort uh, korte sprintfinale. Want er staan nog maar 16 ronden op het uh, rondebord. Het ontregelt deze marathon eigenlijk ook wel een beetje. Want er wordt nu gelijk gekeken naar elkaar. omdat met nog 16 ronden uh, te gaan. Het wel heel lastig wordt om nog weg te rijden uit dat peloton. Het lijkt er ooit op alsof iedereen er nu al vanuit gaat dat het een massasprint wordt. Maar helemaal aan de overzijde. Zeg maar aan het einde van de kruising. Als we het eventjes zeggen in uh, lange baantermen. Komt er dan toch een uh, aanval. Is er één rijder die het nu gaat proberen. Rondebord staat nog op 15 ronde. Het publiek komt ook weer een beetje los. De wedstrijd komt op deze manier ook weer een beetje los. En de enige koploper is Pieter Overmars. Rijdt voor het team hier uit Amsterdam. Zijn voorsprong is maar een meter of 15. Wordt het een eenvoudige drie-setter, Arman? Het zou zomaar kunnen voor Taurus in de wedstrijd tegen Zaanstad. De ploeg heeft drie punten nodig om te winnen hier in Sporthal de Kruidboog. Nu zijn het er nog maar twee. Want 23-20 in die derde set nu voor Taurus de eerste twee sets... Gingen ook al naar de ploeg van Hans Seubring met 25-15 en 25-22. Ik sprak de trainer van Taurus even voor deze wedstrijd, Hans Seubring. En die vertelde mij dat zijn ploeg hoopt dit seizoen zich te handhaven. In de eredivisie van het volleybal en dan op den duur uit te groeien tot een stabiele middenmotor. Dat is het doel voor Taurus uit Houten dat dit seizoen dus terug is gekeerd op het hoogste niveau. Als er nu een aanval is van Zaanstad maar het blok goed is van Taurus. Maar daar nog steeds Zaanstad met de aanval die het overneemt. En dan het punt voor Zaanstad wilde ik zeggen maar goed daar opgevangen door Sturkenboom. De spelverdeler van Taurus waardoor de rally nu nog even voortduurt. Nu de smash -down van Wilco van Wijk en het punt is binnen voor Taurus. 24-20. En dat betekent vier matchpoints voor de ploeg uit Houten. Vier matchpoints voor die eerste zegen. De eerste wedstrijd van dit seizoen. Terug in de eredivisie en het zou al zomaar de eerste overwinning kunnen betekenen. De service is voor uh, Taurus. Die gaat uh, door uh, Ralf van Gasteren geslagen worden. Er wordt uh, geen time-out uh, genomen door uh, Arjen Schimmel van uh, Zaanstad. Die service mag genomen worden. Gaat nu uh, gebeuren door uh, van Gasteren. Daar komt die bal. Wordt die verwerkt. Hij gaat uit. Dus uh, Zaanstad komt nog wel even terug. 24-21 nu. in die derde set. Nog steeds drie matchpoints voor uh, Taurus, maar nu wel de service voor Zaanstad. Dus de eerste kans om de aanval af te maken is voor, uh, voor Taurus. Die service uh, die wordt nu geslagen door uh, Erwin uh, Huinen. Komt die bal, gaat, valt die binnen. Hij valt binnen, kan worden, weg, uh, kan worden gewerkt door uh, Taurus. Spelverdeler Sturkelboom speelt de bal dan naar links, maar die bal valt in het blok van uh, Zaanstad. Waardoor uh, ook dit punt nu naar uh, Zaanstad gaat. 24 22, Twee matchpoints nog voor uh, Taurus. Dat het zo graag in die derde set al uh, wil afmaken. Want de ploeg was uh, veel beter in de eerste en tweede set. Maar in de derde set werd het een stuk spannender. Is ook de spannendste set tot nu toe nu de service weer van Zaanstad. De uh, wordt, bal wordt niet goed verwerkt. Komt terug op de helft van uh, Zaanstad. Kan daar worden afgemaakt. Lukt dat? Nee, het blok. En de overwinning voor Taurus. Omdat het blok goed is van uh, Theo Kranenborg. Waardoor Taurus de derde set met 25-22 naar zich toetrekt. Terwijl het publiek hier in Sporthal, de kruisboog, op de banken staat. Publiek dat nu bedankt wordt door de thuisploeg. Taurus wint bij de terugkeer op het hoogste niveau met 3-0 van Zaanstad. En dan de marathon in Amsterdam, Sebastian. Nog tien ronden, dat betekent dus de slotfase van deze marathon... de eerste marathon van de KPN-Cup. Trouwens de 999ste wedstrijd in de cup... die allerlei namen heeft gehad. Nu dus de naam heeft van de hoofdsponsor van de KNSB... volgende week in Ereveen de duizendste wedstrijd in de geschiedenis. En het is de BAM-ploeg... Ploeg die de laatste jaren nadrukkelijk aanwezig is geweest... in deze serie wedstrijden ook. Die nu met vijf man, de complete ploeg dus... wat alle ploegen met maximaal vijf rijders rijden. Uh, op koprijd van het peloton. Het is Bob de Jong die aan de leiding gaat. Daarachter zit uh, Jorrit Bergsma zo te zien. Dan in derde positie Alexis Conté, De Fransman die de laatste jaren reed. De laatste twee seizoenen reed. Voor de lange baanploeg van uh, Pieter Muller, De uh, CBA-ploeg. Maar dat heeft hem geen windrijring gelegd. Hij werd er niet beter van. Is teruggekeerd in Nederlandse dienst. Nu dus zelfs in marathondienst. De voormalige skileraar Conté. Kijk nu even achterom. Dan ziet hij Arjan gaan zitten. In vierde positie. Terwijl het nog ronden te rijden zijn. En in laatste positie zit Bob de Vries. Dat zijn de vijf bammers die aan de leiding gaan van het peloton. Het tempo langzaam opvoeren. Als je dan denkt in wielentermen... zou je denken dat misschien Bob de Vries vandaag wel de kopman is. We gaan het zo zien. Zeven ronden dadelijk nog te rijden. Er waren wel wat voetbalwedstrijden vandaag. Dat was in de eerste divisie. Willem II de Graafschap eindigde in 0-0. FC Eindhoven tegen Emmen, 2-2. Excelsior versloeg Almere City met 2-1 en Os. Uh, verloor van VVV 1-2. Morgen zijn er nog twee duels en maandag nog vier. Aan kop gaat Dordrecht met 23 uit 11. Gevolgd door Sparta met 21 uit 11. Twee ploegen die dus allebei nog moeten spelen morgen en overmorgen. En Willem II en Eindhoven staan samen derde met 21 punten. Net zoveel als Sparta, maar dan... Uit 12 wedstrijden, 1 duel meer dus. Het was 1-5 bij Zwift als meer, Richard van der Made. Ja, Swift bakt er heel erg weinig van in de eerste helft. 17 minuten inmiddels gespeeld in Arnhem. Het staat 9-2 al voor Aalsmeer. Ik hoop dat Swift er in staat is om de spanning toch een beetje terug te brengen. Dat zou wel zo leuk zijn voor deze wedstrijd. De vijfde speelronde in de eredivisie bij het handbal. Koploper op dit moment Volendam. Waarom ook niet eigenlijk ENO staat op de tweede plaats. Terwijl nu een aanval van Aalsmeer... Goed geblokt wordt door Zwift. Uh, aanval nu over de rechterkant. Bal moet naar uh, Neutenboom. Die willen hem wel aan de cirkel. Maar een overtreding van een van de verdedigers van Aalsmeer. Volendam is de leider in de eredivisie. Gevolgd door ENO dat ook zes punten heeft. En daaronder gedeeld met uh, vijf staan dus Zwift en Aalsmeer. Nog altijd is Zwift uh, in de aanval. Maar ook daar weer balverlies. Nee het is slordig hoor. Aan de kant van uh, de thuisploeg. Aalsmeer is wel goed bij de les. Heeft al negen keer gescoord tegenover Zwift. Tweemaal. Thank <laughs> you. Nou, laten we eens kijken hoe het afloopt bij het marathonschaatsen in Amsterdam. Hoe is het weer nu inmiddels uh, in die slotfase? Oh, het gaat harder en harder regenen. Het komt met bak uit hemel. Het is ook nog een beetje gaan waaien. Dat is ook wel zo lekker. Krijgen die regelijke streamen <laughs> in je gezicht. Het hoort er allemaal bij bij de eerste marathon van het seizoen. Die uh, bijna afgelopen is, want het rondebord stond zojuist op vier. En de bandploeg probeert uh, naar de, de uh, massasprint toe te rijden. Maar op dit moment een breukje ook in het uh, peloton. En dat is wat ontregend. Daar vooraan in de groep. Want Bam laat zich een beetje wegdrukken op dit moment van de voorste linies. En dat gebeurt dan onder andere door Crispijn Ariens uit het team Ewer. En dat is de man die twee jaar geleden eindwinnaar werd van de KPN Cup. Ook goed presteert altijd op de wieltjes. Op de skillers en Ariens die probeert daar nu vooraan zijn plek te vooroveren. In de laatste drie ronden van deze wedstrijd. rondebord gaat nu naar twee toe. Dus nog 800 meter dadelijk. En dan wordt de massasprint zo'n beetje wel ingezet. Bam die zet nu de zaken recht. Op kop. Ze hebben nog drie man over. Alexis Conté, de Fransman op kop. Struttiga in tweede positie. In derde positie zit Bob de Vries. En dan zit er ook nog een ploeg daarachter. Met een Italiaan, ook afkomstig uit het skieleren. Fabio Francolini. Dat is ook nog iemand die we niet moeten onderschatten in een massasprint. Gary Heckman zit ietsje verder weg op dit moment. Zit in negende positie. En het is nog altijd Bam die het tempo gaat aanvoeren. De ploeg van Jillet Anema op weg naar de laatste ronde. De laatste 400 meter... Komt er, gaat de sprint zo aantrekken. Strutega in tweede positie. Hekman probeert nu buitenom te komen. Die komt in één keer van de zesde naar de vierde positie. Strutega gaat de sprint aan. Bob de Vriezer tweede positie. En dan komt Hekman helemaal buitenom. Probeert nu de koppositie te pakken. Buitenom bij Arjan Strutega. Zo, dat is interessant zeg. Wat die grote Gary Hekman hier laat zien. Laatste honderd meter. Het is Hekman versus Strutega. Hekman versus Strutega. En Hekman gaat het winnen. Gary Hekman wint het van Arjan Strutega... Dat was een imposante eindsprint van de man van het team Van Werven. Garry Hekman wint de eerste marathon van de KPN Cup van dit seizoen. Arjan Stoutiga eindigt op de tweede plaats. En Bob de Vries, zijn teamgenoot, eindigt op de derde plaats. De bandploeg wordt dus verslagen. Verslagen door de mannen van Van Werven. En vooral dus door Garry Hekman. Hij wint de eerste marathon van dit seizoen. Even viel Sebastian weg. Waarschijnlijk kwam hij onder water. And we're only dreaming For how this will go oh, oh, oh. But maybe One day this daydream Will turn into real things For all that we know oh, oh, oh. We could be doing You could be doing anything you dream of If you believe in the things that make you strong Man Was dat met Maybe? Badmintonner Dicky Paliama heeft zijn afscheidswedstrijd, een demonstratiepartij, niet gewonnen. De 35-jarige verloor in deze speciaal ingelaste wedstrijd tijdens de Dutch Open van de Deen Peter Gade, die met 21-19 net te sterk was. Paliama, negenvoudig Nederlands kampioen in denkelspel, kreeg na afloop een minutenlange staande ovatie van de ruim 2000 toeschouwers. En daarna mocht Paliama praten met Mark Brasser. Dicky, dit was het. Hoe, uh, hoe sta je hier? Met wat voor gevoel? Uh, heel goed gevoel. Het was echt een mooi afscheid. En uh, ook echt mijn ding om zo afscheid te, te nemen. Uh, vandaag tegen Peter Gade gespeeld. Natuurlijk al die, al die jaren gezicht van Europa geweest uh, bij het badminton. In mijn carrière ook een paar keer gelukkig kunnen verslaan. Waar ik ontzettend trots op ben. En uh, ja, ik kan geen uh, beter afscheid uh, krijgen. Zag je er tegenop? Ja, heel erg, omdat ik, uh, ik mis het heel erg. Uh, ja, ik mis gewoon het hele topsportleven. En uh, ja, ergens voor trainen en uh, altijd een doel hebben. Uh, ja, en dat ga ik uh, natuurlijk missen. En dat is ook normaal natuurlijk dat je de leuke dingen van het topsportleven mist. En uh, ja, de mindere dingen mis je natuurlijk niet. Je hebt een hele lange carrière gehad. Wat zal je het meest bijblijven? Waar kijk je met de meeste genoegdoening op terug? Uh, dat ik natuurlijk uh, die top 10 heb bereikt. Nummer 7 van de wereld. Uh, mijn 9 titels uh, achter elkaar. Heel veel van top 10 spelers uh, winnen. En uh, eigenlijk 12 jaar lang altijd super serie spelen. En dat betekent dat, uh, dat je altijd bij de eerste 32 staat. En in mijn geval was dat altijd in de top 20 staan. 12 jaar lang. Uh, daar ben ik heel erg trots op. Heb je voor jezelf het gevoel dat je alles eruit hebt gehaald wat erin zat? Uh, ja. Dat wel. Uh, natuurlijk uh, heb ik nooit uh, mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Dat is heel erg jammer. Voelt dat echt als een gemis? Nee, nu niet. Toen wel. En vooral in 2004. Want uh, ja, toen stond ik ook zeven op de wereldranglijsten. Ja, toen was ik ook echt, uh, hoorde ik echt erbij. Uh, maar ja, ik, ik moest het altijd opboksen tegen zes Chinezen. Vier denen. En, en, en ga maar zo door. En, ja, en ik was als enige neder stond ik in die loting. Dus... Ik had één Chinees verslagen en de volgende Chinees stond alweer klaar. Dus ik vind dat ik de maximale heb uitgehaald. Ja, je bent de laatste zeg maar, van, een, van een gouden generatie. Uh, G, uh, Judith Meulendijks, uh, Lotte, uh, Mia Audina. Hoe zie jij de toekomst van het Nederlandse badminton? Uh, ik heb daar nu niet zoveel kijk op. Omdat ik uh, zelf uh, nu in Praag zit met mijn gezin. Uh, ik geef daar training aan een groepje jonge singelaars. Uh, ja, ik weet dat het nu niet zo best gaat bij de uh, badminton Nederland. Maar ik hoop in de toekomst misschien wat uh, te kunnen betekenen voor uh, badminton Nederland. En uh, in de toekomst hoop ik ze te kunnen helpen. Zie jij, ja, zie jij een rol voor jezelf uh, ooit misschien als, als bondscoach uh, terug te keren? Of als individuele coach? Ik zit nu heel erg goed in Praag. Tot en met 2016 in Rio. Uh, misschien, uh, misschien daarna hoop ik... Uh, ja, staat de deur zeg maar altijd open en dan zou ik graag de singles willen trainen, ja. Je hebt ons wel al die jaren voor de gek gehouden, hè? <laughs> maar... Want volgens mij, jij, jij heet toch helemaal geen Dikkie? Nee, dat klopt. <laughs> Iedereen kent jou als Dikkie, maar zo heet je helemaal niet. Nee, mijn uh, echte naam is Isaac. Uh, Dikkie is mijn roepnaam. Dankjewel Dicky, voor al die jaren. Dat was uh, Mark Brasser, die dat laatste zei tegen Dickie, oftewel Isaac Paliama. We gaan eens kijken bij het handbal. 2-9 was het, is nog een wedstrijd uh, geworden, Richard? Ja, gelukkig wel. Terwijl er nu uh, wat uh, opschudding hier achter mij op de tribune is... omdat er weer een speler van Zwift met een tijdstraf van twee minuten... naar het... Uh... Naar de strafbank moet ik zitten even te kijken. Wat de andere scheidsrechter dan nog zegt tegen Hoefnagels. Een hele boze Paul Schuurkens, de coach van Zwift. En een strafworp ook nog inderdaad voor Aalsmeer. Ja, Zwift is wel teruggekomen Ronald. Gelukkig is het weer een wedstrijd. Het staat nu 7-12. Het kan snel gaan in het handbal. Nog wel een verschil natuurlijk van 5. Met nog 4 minuten ruim op de klok in de eerste helft staat Wai Wong. Met de bal in zijn rechterarm. En hij mag voor Aalsmeer dan het spel weer gaan hervatten. Het is toch geen 7 meters hier nu ineens want de spelers van Aalsmeer die staan op de 9 meterlijn en die van Swift komen dan in de verdediging weer te staan rond de 6 meterlijn bij de cirkel en dat betekent dat we gewoon weer gaan handballen nu met Aalsmeer dat veel creativiteit heeft met Wai Wong in het midden aan de rechterkant Boomhouwer die nu wordt gelanceerd dan naar binnen komt en een prima reflex van de keeper van Swift dat doet hij uitstekend. Dat is Mark Lekkebusch en die haalt hem er prachtig uit. Terwijl Boomhouwer daar een beetje door de lucht zweefde naar binnen toe. Heel mooi zag dat eruit. Maar geen doelpunt dus voor Aalsmeer. Het staat 7-12. We zitten in de slotfase van de eerste helft. En eindelijk laat Swift bij Vlagen nu in het tweede deel van de eerste helft zien. Waarom het de verrassing tot nu toe is van de eredivisie die nog vrij pril is natuurlijk dit seizoen. Maar Aalsmeer heeft het in deze fase wat moeilijker en er worden moeilijker mooie doelpunt ook gemaakt door Swift. Nu met Reumer op middenopbouw die al drie keer scoorde. Gaat het onderhands proberen? Nee, toch niet. Val, bal gaat via de rechterarm van Lubbert er weer uit. En dan kan Aalsmeer in de omschakeling snel weer richting het doel van Swift. Dit is een aardige aanval via Waïwong. Bal gaat dan naar de rechterkant, maar dan is ook Swift weer terug in de verdediging. Drie minuten en een heel klein beetje nog in de eerste helft. En Swift kruipt langzaam terug in dit duel tegen Aalsmeer. Het staat 7 tegen 12. Chicago met Saturday in the Park. Uh, Riesel van der Maarden zit gewoon Saturday in de uh, handbalhal in Arnhem. Ja, ik zit heerlijk te kijken naar toch wel een uh, leuk deel van uh, deze eerste helft... waarin uh, Swift duidelijk uh, prima partij biedt aan Aalsmeer. Verliezen van Aalsmeer is natuurlijk ook geen schande. Zevenmaal al kampioen van Nederland. Gewoon een goede ploeg die volgens mij dit seizoen... weer mee gaat doen om de prijzen samen met Volendam en Limburg Lions... nu ook weer een aanval van Aalsmeer. Daar gaat de keeper eruit... en die houdt hem met zijn rechterbeen tegen. Prima, dat schot van Lubbert ook naar de hoek. Maar een uitgestrekt been van de doelman van Zwift voorkomt dat Aalsmeer scoort. En dan aan de andere kant, 20 seconden voor tijd... De goal van Jeff de Kwai van Swift zorgt ervoor dat het verschil weer terug wordt gebracht. Naar een marge van 4. En dan kunnen we eindelijk echt weer gaan beginnen. Straks in de tweede helft aan een spannende leuke handbalwedstrijd. Want het tempo gaat gelukkig ook wat omhoog. Nu Wai Wong vanuit de tweede lijn met een stuit. Dat is altijd lastig voor een keeper. En precies in de laatste seconde van de eerste helft schiet Wai Wong de bal nog binnen. En zo is de ruststand hier in Sporthal Elderveld. In Arnhem 8 voor Zwift en 13 voor Alsmir. Wij gaan praten over Formule 1, want Sebastian Vettel... kan dit weekend uh, wereldkampioen worden in de Formule 1. Dan moet de Duitse borg wel de grote prijs van Japan winnen. En zijn belangrijkste concurrent, Fernando Alonso... moet het dan ook nog niet zo best doen. Kleine tegenslag, uh, tegenslag voor Vettel vandaag. Hij start niet op pole position. Louis Dekker, uh, Formule 1-verslaggever van de NOS. Uh, wat ging er mis? Want uh, Dat is er altijd pole position voor hem? Ja, maar nu staat hij tweede. Dus zoveel is er nou ook weer niet gebeurd. Nou, hij had een klein technisch probleem. Een probleem dat hem... Naar maar schatting 14e, 15 vijftiende in die snelste ronde heeft gekost. En dat probleem heet kers. U weet wel, kers. Dat is technische abra abracadabra. Hè? Ja, voor dat mij is, wel. Dat is kinetische energie. Oftewel een Formule 1 auto die remt, slaat die energie op. En dat komt dan onder een knop op het stuur terecht. En als je op die knop duwt, dan heb je extra vermogen. En Vettel kon dus in zijn snelste ronde niet op die knop drukken. Ja, hij kon wel drukken, maar er, gebeurde, maar er niks. gebeurde niks. Dus daarom is hij tweede. En Webber uh, pakt de pole position en zat er ook wel een beetje bij te kijken. Van ja, nou heb ik eens een keer mazzel, mag het eens een keer. want ja. die heeft heel veel pech gehad dit jaar hoor. Dus uh, het is wel gerechtigheid hoor. Ja. Vettel acht keer gewonnen, meer dan de helft. Hij is echt dominant. Hoe komt dat? Ja, dat, dat ligt niet alleen aan de coureur. Hoor. Het is natuurlijk een, een heel team om hem heen. Dat heeft hij verzameld. Dat heeft hij eigenlijk een beetje gedaan zoals Schumacher het is zijn beste jaren ook deed. Uh, hij weet op een bepaald moment ik wil die erbij, ik wil die erbij. We werken vier, vijf jaren met elkaar samen. We gaan een bepaald traject doen. We gaan een bepaalde kant op en op een bepaald moment ontstaat een dream team. Zo heette dat team om Schumacher heen destijds ook. En Vettel heeft nu zijn eigen dream team en zelfs in het team Red Bull... waar je aan de ene kant Vettel hebt en aan de andere kant Webber, is overduidelijk dat Vettel de beste mensen om zich heen heeft. En dan is hij misschien ook nog wel de beste coureur. Hoewel er nog steeds mensen zijn die zeggen... Alonso is eigenlijk een klapje beter. Maar ja... Die rijdt bij Ferrari. Ja, ja, de beste wagens, daar komen ze ook nog op. Um, hij won de laatste vier wedstrijden. Dat betekent dat hij aan het begin van het seizoen toch een beetje moeite had om dat team optimaal te krijgen? Nee, dat was het niet. Het is meer het, het begin van het seizoen is ontzettend gedomineerd door de banden, door de Pirelli's. Uh, wat we nog het meest herinneren zijn die klapbanden. Maar zelfs voor al die verhalen over plotseling knallende Pirelli's waren er al problemen met banden die in de slotfase zomaar in drie, vier ronden van heel goed presteren. En naar iedereen mocht alleen slecht maar op die dingen. Ja, ja, ja, en de ene coureur had dat beter in de vingers dan de andere. Ik weet dat Raikkonen dat in het begin van het seizoen heel goed door had. Je kon ook merken dat de ervaren coureurs daar heel goed mee op gingen. En ineens aan het eind van de race dan echt punten gingen maken. Uh, Vettel was daar oké, okay, maar blonk op dat moment nog niet uit. Maar het moment dat Pirelli heeft ingegrepen en heeft gezegd... ja, die klapbanden, dat kan niet meer, daar moeten we wat aan doen. Ze zijn eigenlijk simpel gezegd teruggegaan naar de banden van vorig seizoen. En sinds dat is gebeurd, uh, zijn er twee dingen aan de hand. De races zijn saaier geworden en ze zijn steeds door dezelfde kleur Ja, maar er gebeurt vergonnen. niks. Een lekke ja. band is natuurlijk altijd ja, is een ja, sensatie. Er gebeurt van alles. Alleen het vervelende is, het gebeurt op plek 2 tot en met 22. En dat gebeurt niet op plek 1. Met name de afgelopen twee maanden, de afgelopen vier races. Uh -huh. uh, en dan is hij ook nog een keer uitgevallen, met een klapband trouwens. Uh, als dat niet was gebeurd, had hij ook de Grand Prix van Engeland nog gewonnen. Dan was het 9 uit 14 geweest. Dus de dominantie is wel echt ongeëvenaard hoor. Um, we gaan even luisteren naar de Nederlander die in de Formule 1 rijdt, Guido van der Garde. Hij verliest gemiddeld zo'n drie seconden per rondje op Vettel. En jij vroeg van der Garde wat hij van de dominante Vettel vindt. Nou, ik denk dat hij gewoon in een goede flow zit. En, uh, en als je gewoon lekker vertrouwen hebt en je hebt een goede auto onder je komt en je kan doen laten wat je ermee wil... Ja, dan win je zoveel races achter elkaar. En, uh, en hij blijft ook constant rijden. Dus ik denk dat daar niks meer uh, gaat veranderen. Het lijkt vanzelf te gaan. Het lijkt alsof hij met die 21 anderen op het circuit speelt. Ja, in principe wel. Maar ik denk dat Red Bull ook weer een goede auto voor hem niet heeft gezet. En uh, ja, dat, dat, dat, dat uh, gewoon lekker allemaal loopt goed voor hem. Hij rijdt ook een andere coureur bij Red Bull. Die ja. wint nooit. Nee, maar ja, die gaat ook stoppen. En, uh, die kon het niet meer opbrengen om tegen die jongen te knallen. En uh, ja, dan, dan, als je dat eenmaal besloten hebt om te gaan stoppen, dan, dan sta je er ook niet meer 100% achter. En dan kan je ook geen race meer winnen, denk ik. Een paar jaar geleden waren er veel mensen die een beetje zat werden van Formule 1. Hè? Want het was zo voorspelbaar geworden. Er won altijd een Duitser. Nu weer. Dat snap ik een beetje. Maar ik vind dat geroep wat ik dan in Singapore hoorde, dat, ja, dat hoort niet eigenlijk. Bedoel... Ja, hij wordt van het podium gefloten hè, inmiddels. Ja, dat, dat, dat vind ik niet kunnen. Ik bedoel, de jongen die, die werkt keihard voor, is tegen iedereen aardig, een sympathieke gast... Ja, hij is gewoon in topvorm nu dus. Dus dan moet je hem niet uh, wegboeren omdat uh, om hij een paar reeks achter elkaar wint. Het geeft aan dat de sport gedomineerd wordt. En dat heeft zijn mooie kanten. Iemand die heel goed is moet je daar vooral de credits voor geven. Maar voor de kijkcijfers, voor de spanning is het natuurlijk desastreus. Ja, maar aan de andere kant is het de laatste paar jaar ook wel heel erg spannend geweest op het einde. En uh, waarschijnlijk dit jaar nu niet. Je kan niet elk jaar eenzelfde jaar hebben. Guido van der Garde, uh, twee keer had hij het over een goede auto onder zijn kont. Uh, die, die van Vettel is beter dan die andere? Ja, zonder meer. Zonder meer. En betrouwbaarder. En de coureur maakt ook geen enkele fout. Laat, laten we dat niet vergeten. Hij rijd, rijdt een seizoen om door een ringetje te halen. Maar het is duidelijk dat overal die auto de beste is van allemaal. Uh, hoe, hoe belangrijk is die auto? Uh, want ja, je kan nog zo'n goede auto hebben. Uh, als er een slechte chauffeur achter het stuur zit, dan uh, gebeurt er niks natuurlijk. Ja. Dat is een hele moeilijke vraag. En ik heb hem toevallig uh, op het circuit van Zandvoort... een paar weken geleden aan een paar mensen gevraagd... die in de Formule 1 hebben gewerkt. En die zeiden allemaal, onder het genot s avonds van een biertje of een glas wijn... daar kunnen we geen antwoord op geven. <laughs> en vervolgens tien seconden later zeiden ze... na nou, 90 10 En dan ga je vragen, 90, 90 voor de auto en 10 <laughs> voor de coureur? Ja, nou laten we, Echt, er, van, laten we er 80, 20 van maken. Maar zo moet je het ongeveer zien. Zet je Vettel in een caterham, dan knokt hij... Nou, misschien niet allergieën van de garden voor de 18e plek, maar dan wordt hij misschien 16e. Want ik schat hem nog wel iets hoger in en hij heeft mm -hmm. meer ervaring. Maar wonderen kun je niet verrichten. Ja. Alleen, je bouwt die auto natuurlijk wel met elkaar. Het is ook weer te makkelijk om te zeggen: je hebt een goede auto, dus je bent snel. Nee, hij zit 4-5 jaar bij dat team en het is een 5-jarenplan. En nu is het oogsten. En die wordt ook gebouwd op de rijder? Ja. Letterlijk en figuurlijk. Je moet er ook in passen. Je wordt ook, als je een contract sluit met een team... word je ook gewogen, je wordt gemeten als het ware. Je gaat in een soort kuipje. Dat kuipje dat zet zich naar je lijf. En Dat is voor de ene coureur wat vervelender dan voor de andere. Verstappen was bijvoorbeeld vrij fors. Dat was altijd lastig. Die paste niet even lekker in alle auto's. Nu in het huidige veld heeft Nico Hulkenberg... al last van snelle coureur, maar ook vrij stevig, fors. Wordt genoemd bij Ferrari... Maar dat soort kleine, kleine details zijn dan ineens heel erg belangrijk. Ieder team, en met name volgend jaar, wil bij voorkeur een coureur... die je op alle mogelijke posities in de auto erin kunt bouwen. Want gewicht is heel belangrijk. Ieder grammetje telt. We willen eens even naar Arman Broekmans. Die was jarenlang monteur bij Sauber... en kent Vettel al sinds hij net kwam kijken in de uh, autosport. In 2006 heb ik nog een jaartje testteam gedaan bij BMW Zauber. En toen heeft hij bij Zauber getest in Monza. En hij moest datzelfde weekend de Masters rijden in Zandvoort. Formule 3. Formule 3. En toen zaten we op dezelfde vlucht. En wij vertrokken een beetje erg laat van het circuit af. En de taxichauffeur die wou niet echt opschieten. Dus we hebben gigantisch ons best gedaan om die taxichauffeur aan te sporen. Om op tijd op het vliegveld te zijn. En we kwamen veel veel te laat aan op het vliegveld. Maar meneer Vettel, die regelde het wel even... dat wij achterlangs bij de douane zo naar het vliegtuig toe konden. En we hebben echt met de hakken over de sloot het vliegtuig gehaald. En hij is hier naartoe gevlogen. En, uh, volgens mij heeft hij zelfs gewonnen, maar dat weet ik niet zeker. Tweede achter of Hamilton. Ja. Oeh, ja, dat is de tweede geworden, ja. ja. Toen was hij nog een heel klein Vetteltje. Dat was een heel klein Vetteltje. Had je destijds enig idee... Dat je in de taxi zat met de man die Alla, Michael Schumacher de Formule 1 zou gaan domineren. Uh, ja, Vettel was erg hot op dat moment. Uh, hij heeft in hetzelfde jaar heeft bij twee of drie teams uh, getest. Iedereen zat al aan hem te trekken op dat moment. Dus dat was al snel duidelijk. Het was al snel duidelijk dat het al uh, een, een bijzonder kind was. En nou heb je in de autosport met tientallen, misschien wel honderden coureurs gewerkt de afgelopen decennia. Ja, ik ben de taal kwijt geraakt, maar, maar heel veel. Uh. Wat maakt deze nou zo bijzonder? Ik denk dat het uh, uh, iemand die uh, van nature uit al een, een bepaalde basissnelheid heeft en een bepaalde basisgevoel heeft voor techniek... die schopt het heel ver. Net zoals uh, de eerste test van Kimi Raikkonen. Uh, hij kon met die auto lezen en schrijven, had er nog nooit in gezeten. Maar hij was bloed en bloedsnel met die auto. En hij wist bijvoorbeeld niet waarom. Hij had totaal geen verstand van afstellingen of wat dan ook. Als wij achterwielen voorop gezet hadden, was hij nog zo snel geweest. Zeg dat vingertje, hè? waar iedereen zich zo aan stoort. Dat vingertje als hij weer een race heeft gewonnen. Moet hij gewoon lekker mee doorgaan. Hij moet scheiten hebben aan de rest van de wereld. <laughs> Klaar. Maar wat ik me afvroeg, dat vingertje. Had hij dat ook al toen hij de taxi aan het wenken was? <laughs> Het vingertje was er niet, maar die mentaliteit die was er wel al. Dat was wel heel duidelijk. Armand Broekmans, um, er zijn wel eens coureurs, uh, in welke sport dan ook... Uh, of, of topsporters, die al zo vaak wereldkampioen zijn geworden. Zijn. Nou, die geloven het wel eens een keer. Dat is hij niet, hè? De volgevreten verdette. <laughs> nee, bepaald niet. Je gaat je af en toe toch afvragen... waar haalt hij de motivatie vandaan. Want let wel, hij is 26. Hij is vier jaar op rij straks wereldkampioen Formule 1. Hij wint alles. Hij wint het soms ook nog met speels gemak. De Grand Prix van Singapore, in het donker. Is halverwege niet stilgelegd, maar wel geneutraliseerd door een safety car. Dat was maar goed ook, want anders had hij het hele veld op één ronde gezet. Dus je gaat je afvragen, ergens moet hij toch ook een paar met stemmetjes in zijn hoofd hebben. Van jongens, het wordt dan allemaal weer erg makkelijk. Maar nee, Vettel gaat maar door. Het is een veelvraat, het is een killer. Het is hem ook nooit genoeg. Uh, er zit ook een soort bezetenheid in de man. Met name aan het eind van de race maakt hij er een sport van... om altijd in de slotfase nog even de allersnelste ronde te scoren. Ja. Dat, daarmee drijft hij zijn team tot waanzin, hoor. Want het team wil alleen maar heel houden. Keep the car alive, bring it home, dat soort teksten. Maar Vettel, die wil een Grand Slam. En een Grand Slam kennen we uit de tennis. Maar in de Formule 1 bestaat hij ook. Pole position zegen en de snelste ronde. En zo fanatiek is hij, dat hij dus na anderhalf uur racen... nog even dat ene puntje ook wil maken. Ja, ja. Um, ja hij kan dit weekend wel wereldkampioen worden... maar anders wordt hij het later. Uh, Alonso mag niet bij de eerste tien zitten en hij moet winnen, hè? Ongeveer, ja. Vettel moet winnen. Nou, dat zal wel lukken, hè? Met, uh, met de ervaring uit het verleden. Uh, Vettel moet winnen en Alonso... ja, als hij niet bij de eerste acht eindigt, dan is het uh, gebeurd... maar de kans is klein dat het dit weekend gebeurt. Aan de andere kant, als in bocht 1 Alonso ervan afgetikt wordt... of er gebeurt iets... En Vettel wint, ja, dan is het feest. En dat doen die andere vier racers er niet meer toe. Nee. En dan is Japan wel een hele mooie plek hoor, om kampioen te worden. Het zat net al in een van jouw gesprekken: uh, gefluit in Singapore. Uh, want de mensen zijn het, de toeschouwers zijn het zat natuurlijk. Niet allemaal uh, hoor. Want het, is, het, ja. is, het wordt wel saai. Ja, maar het is een bepaalde harde kern. En die harde kern heeft met name veel rode petjes en rode vlaggen bij zich. Uh, die is heel fanatiek. Maar uiteraard, er komt meer tegenstand. Er komt een soort moeheid. Uh, we willen uh, natuurlijk Formule 1 kijken, niet om te weten wie de beste is. Dus nee, dan moet je we wel nou ja, spanning tot het laatst. Ja, ja, ja, maar die spanning hadden we aan het begin van het seizoen. En die spanning is de afgelopen vier, vijf races als sneeuw voor de zon verdwenen. En die spanning moet terug. En daar zit ook wel echt heel veel belang bij. Want er is ook nog zoiets als uh, de geldschieter, de sponsor, de, de TV-kijker. Formule 1 is natuurlijk sport, maar Formule 1 is vooral heel veel geld. En als je van tevoren weet wie er gaat winnen. Dan hoef je toch niet meer te gaan kijken? Nee. Dus van ze sport naar de knoppen. Dus ze zullen er alles aan doen. om, uh, ja, Ik zal niet zeggen dat ze gaan proberen om Vettel een beetje naar beneden te duwen. Maar het moet minder vanzelfsprekend worden. Dus 2014 moet echt anders hoor. Uh, dat betekent, want uh, in Formule 1 zijn ze er ook sterk in... dat we gewoon weer wat reglementen gaan veranderen ja. die wat minder gunstig voor hem zijn? Nou ja, zo, zo zullen we het dan mee, Ik denk ook niet dat je hem daarmee eronder krijgt hoor. Maar er gaat wel zo ontzettend veel veranderen in 2014... De uh, belangrijkste verandering is de V6-motor. bedoel, ja... We kunnen nog heel lang teruggaan in de geschiedenis. Maar je weet, 12 cilinders, daar begon het mee. En dat is mm -hmm. heel lang zo geweest. Nu gaan we naar 6 cilinders. Oftewel, die motoren worden een stuk kleiner. Het gaat straks volgend seizoen nog veel meer om... hoe hou je je brandstof op peil, Dat soort dingen. En dat is heel raar, want coureurs willen alleen maar snelle rondjes... snelle rondjes, snelle rondjes. En nu moeten ze dus op hun metertje gaan kijken. Dus je krijgt weer coureurs die teveel met hun rechtervoet voet aan het klooien zijn geweest. En die in de laatste twee, drie ronden een probleem hebben. Dus Formule 1 wordt heel anders. Grootste verandering is... Nieuwe motoren voor iedereen en iedere coureur, ieder team zegt... Uh, we beginnen eigenlijk op nul volgend jaar. En als huh. alles op nul begint, kan het toch niet zo zijn hè, dat hij weer de eerste vier wint. Nee, dan niet. Nee. Huh. Maar goed. Um, nog even Guido van der Garde terug, de Nederlander. Het jaar is nog niet om, kan je het geslaagd noemen? Um, beginfase was moeizaam, maar dat had hij ook wel voorspeld. Maar op een bepaald moment, na vier, vijf, zes races, kwam hij redelijk in zijn element. En je moet een coureur niet beoordelen op zijn 18e of zijn 17e of zijn 16e plek. Maar je moet eigenlijk kijken hoe op doet zijn hij het auto en, ja, en de combinatie. Ja, je moet al die en, factoren meewegen. En uh, feit is, hij heeft... Uh, bij twee momenten echt, echt zijn punt gescoord. op een zaterdag. Mm -hmm. in Monaco en op Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps had hij in één kwalificatiesessie de derde tijd gereden. magisch moment. kan hij boven zijn bed hangen. Eerste tijd Vettel, tweede tijd Alonso, derde tijd Van der Garde. Uh, dat was in moeilijke omstandigheden. Nou, dat zijn momenten dan kun je, ondanks een slechte auto, kun je mooie dingen laten zien. Het enige nadeel is, het gebeurt op een zaterdag en niet op een zondag. Nou, wat staat er maandag in de krant? De prestaties van zondag. En dan is hij weer achttiende geworden. Ja. Feit is, hij heeft zijn teamgenoot er redelijk onder de afgelopen uh, weken. Toevallig nu in Japan gaat het weer wat minder. Het lijkt erop dat dat circuit hem nog niet echt ligt. Maar de afgelopen races was hij echt de beste van de vier laatsten. En dat klinkt lullig, maar zo moet je het wel een beetje zien. Er zijn twee kansloze teams in de Formule 1. En als je van die, vier, van die twee teams... De beste teams, bent, als je daar dan beste, ben je al heel goed. Ja, dan doe je het goed en dan val je ook op. En uh, hij is zeker niet kansloos voor volgend seizoen. Ja. Hij heeft niets te klagen over financiële steun van sponsors. Jij sprak met zijn manager, Jan Paul ten Hopen. En die ziet kans om weer een stapje omhoog te doen. Ja, nou, ik denk dat Guido een heel goed team achter zich heeft staan. Goede sponsors... En dat heeft hij ook vooral aan zichzelf te danken. Ja, wij doen er alles aan. Het is misschien on-Nederlands. Maar we hebben altijd met Guido internationaal gedacht en geprobeerd om de Formule 1 te halen. Nu willen we door. Die ambitie die is gezond. Dat is ook goed voor een sportman. Het speelveld is alleen heel erg beperkt. Dus of dat lukt, hangt van een aantal zaken af. Guido moet blijven presteren. En wij zorgen dat we er bovenop zitten. En zitten ze er bovenop? Ja, dat moet ook wel hoor. Want het silly season, de stoelendans, zeggen wij in Nederland... die is in volle gang. En uh, je moet nu bezig zijn met 2014. 2013 zitten sowieso ook qua kampioenschap bijna voor iedereen op. Hoewel we nog een kwart van het seizoen te gaan hebben. Ze zitten er bovenop. En de kansen zien er... Uh, ja, het, het ziet er best wel hoopvol uit. Guido heeft een... Fijne schoonvader. Een quote 500 kanon. Marcel Boekhoorn. En Boekhoorn schijnt te azen op aandelen in het team Williams. Daar ligt 16% voor het oprapen. Daar zit ook nog via een constructie ene John de Mol in dat team. Met mm -hmm. Seerte Investments. Dus daar zit een Nederlandse link. McGregor is sponsor bij dat team. Randstad is ook sponsor bij dat team. Er zijn allemaal signalen die erop wijzen dat ze daarop gaan focussen. En formeel zeggen ze natuurlijk allemaal... we praten met iedereen en we praten met die en we praten met die. En het gaat goed en bla bla bla. Maar als Boekhorn erin slaagt om 16% van Team Williams in handen te krijgen... gaat hij ook zeggenschap krijgen over de coureur. En dat is boeiend. Maar hoeveel kan je nou stijgen? Je bent nu bij de laatste vier en dan moet je maar zien dat je de beste van de laatste vier bent. Hoeveel kan je nou stijgen als je er een veel betere auto, dus een Williams, krijgt? Ja, de Williams vorig jaar was, was bijna een racewinnaar. En dit jaar rijdt hij geen deuk in een pak boter. Niemand kan het zeggen. We beginnen allemaal op nul volgend jaar. Feit is, Williams is wel het team met de namen. Heeft Senna gereden, heeft Menzel gereden, heeft Piquet gereden. Uh, het zal niet zo zijn dat Guido daar ineens racers gaat winnen. Maar achteraan meehobbelen wordt het dan ook niet meer. Dus het zou voor iedereen fantastisch zijn als hij dat voor elkaar krijgt. Ja. Zie je hem ooit uh, teamgenoot worden van Vettel? Nee. Nee, nee, ik denk in alle eerlijkheid, zonder, zonder hem tekort te willen doen... dat hij daar niet goed genoeg voor is. Um, wat moeten we morgen verwachten? Of vannacht is het eigenlijk, hè? Ja, ja, het wordt de wekker weer zetten. Ik ben er bang voor, hoor. Ik ben er bang voor dat het na één bocht toch weer zover is... dat Weber zijn start verknalt en dat Vettel er voorbij is... en die zien we nooit meer terug... Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd. Misschien zie ik het helemaal verkeerd. En uh, voor volgend seizoen, durf je daar al iets over te zeggen? Of is het gewoon een kwestie van Vettel en de rest zien we wel? Nee, ik denk dat de teams die nu het seizoen op hebben gegeven... één voordeel hebben. Die zijn allemaal bezig met 2014. Ferrari is daar al mee bezig. Alonso heeft al gezegd, het kampioenschap van dit jaar... ik ga niet eens met mijn best doen. We gaan gewoon voor de tweede plek. Al die teams, en ik denk met name Mercedes... het team van Lewis Hamilton en Ferrari met Alonso... en zeker ook Raikkonen er straks erbij. Dat worden de teams om zeker in de beginfase in de gaten te houden. Dus ik denk dat het een stuk beter wordt wat dat betreft. Tot slot willen we nog even stilstaan... bij de dood van uh, de oud-Formule 1-verslaggever voor Langs de Lijn, Bob de Jong. Die deed verslag in de jaren 70, uh, tijdens de hoogtijdagen van Nicky Lauda. Dit is een fragment wat we gaan luisteren uit augustus 1977. De Formule 1 van Zandvoort. Het zwarte wedstrijdleider met de vlag en het zal toch Niki Lauda zijn. Nikki Lauda inderdaad en het handje gaat niet omhoog. Hij heeft toch nog wel moeite en een uh, 20 meter daarachter Lafitte. Wat een schitterende race, wat een schitterende finish van deze geweldige Grand Prix. We zullen even voor u gaan kijken hoe het verdere klassement gaat worden. De Wolf wordt afgeplakt. op één ronde achterstand. Dus twee wagens in dezelfde ronde slechts. Daarna de Wolf. Inmiddels is ook uh, Carlos Reutemann afgeplakt. Carlos Reutemann die met zijn Ferrari toch de zesde plaats bereikt op twee rondes. De achterstand. Bob de Jong overleed afgelopen donderdag. Hij is 71 jaar geworden. Louis Dekker, bedankt voor je komst en je verhaal over Formule 1. We gaan op naar het nieuws met Christian Bonenbakker en daarna nog een uur NOS langs de lijn met onder andere nog handbal en honkbal. Tot zo. Morgen in de perstribune praat Govers van Brakel met Henny Huisman over tv maken met weinig geld en de waarde van de televisiering. Iedereen die zegt van, nou, het is publieksprijs. Och, dat willen ze hem graag hebben allemaal. Ook een gesprek met Danny Hesp, oud-voetballer en voorzitter van de Spelersvakbond. De spelers zijn acteurs op de velden. Je mag ze af en toe wat verwensingen toezingen. Alleen, op het veld mag je gewoon niet gaan. En Dirk Kuit blikt vooruit op de interland Turkije-Nederland. Het is natuurlijk heel speciaal dat je in het land waar je op dit moment woonachtig bent... voor je eigen land een belangrijk duel gaat spelen. De perstribune...